Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Halve strooien roet en maartjesje voor de dag. De meisjes maken stijve paffeljantjes in der haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Om vijf uur morgen. Als je het stel al in de weer, Nu ze gaan naar staat jord. En vad die zegt verkeer ja, nu verkeer. Zandvoort, aan de zee. Aan de zandvoor, aan de zee. Met vader, met moeder, met broertje, en met zusje, oom piet, tante de vriend en de hele familie is dus we gaan de zand. Maar mama zegt dat er man en oude zij ze zijn is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee ze is hier zo fris. Ze maakt de deel bij vrede, ze weer haar vaaier op, Maar potsel roept ze gilt, de zee zit in mijn ogen, naar de zand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 <laughs> Daar kan ik wel voorstellen. Die meiden maakten wel geluid genoeg denk ik. Ja, die maakten op een andere manier geluid, ja. uh, want als ik per ongeluk naar één te veel keek, dan had ik meteen het hele atelier achter me. Ja, ja, dat dat het... natuurlijk, ja. ja. Hey, maar dat is uh, dus heel veel textielwerkzaamheden eigenlijk, ja. dat is jouw business geweest. Ja.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 ja, dus uh, Joke en jij zijn wel bekende gezichten, zolang ze iemand in Zandvoort heeft. Ja, he? ze ja. We, wij twee kennen elkaar uh, heel erg goed in antwoord hoor. Ja, ja, ja zijn dat heel... kan heel... ik me ja. beneden. Je hebt twee dochters. Ja. ja. Twee dochters, de ene ken ik uh, redelijk goed, maar die andere, vertel was niet niet van die, die twee. Je ken. De je kent, de jongens of ouders Nee, ervan nee. ook, natuurlijk, ja. <laughs> ja, ik heb een, de, de ene dochter is uh, artsassistent, Danielle. Ja.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 Bewaking. En die hadden we niet in de gaten. Dus zodoende. Ja. Nou, er zijn heel wat verantwoorders wel eens uh, ja. gegrepen door de politie. <laughs> of er zijn de ook. Ja. Ja. ja. goed, goed, toen, uh, toen liep je daar rond. Je kreeg wat gelust Ja, doen, uh, en eigenlijk door toedoen van, uh, van, uh, van Joker, uh, Die had een broer Hans, Hans Hoes. Hij, een, een, een meisjesnaam is ook een Hoes. Maar die werkte bij Fred van der Vlucht. In Wereld op Wiedel. En dat werd gewoon op de televisie toen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 Nou, je kreeg dus een soort keuring van de raceauto's in die tijd. Dan ja. praat je over de jaren zestig. Ja. Wat, wat voor dingen controleerden jullie? Ja, Toen, natuurlijk zoveel mogelijk op die veiligheid. Mm -hmm. En als er, als er bepaalde dingen gebeurd waren, ja, dan maakten we daar aantekeningen van. Er ging een brief naar, de, naar het bestuur toe en dan werd dat verder besproken. In die, die tijd, voor alle ja, duidelijkheid. Daar praat ik uh, over, over gordels en rolkooien en, en helmen, noem alles maar op. En... In die tijd was, stelde dat nog niet zo heel veel voor, denk ik. In de jaren 60. Nee, ja, nee, nee, nee, ja. nee, nee, nee, nee. En daar zijn ook de meeste ongelukken mee gebeurd, eh, doordat de veiligheid eh, overboord werd gegooid.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 Dat is, ja, het, dat is zo ja die, die handen zijn natuurlijk wel wat anders als je kijkt ja. naar foto's in de jaren zestig ja. zelfs van Formule 1 coureurs dan hebben ze iets op waar, een, waar een je nu niet uh, eens een brommel mag. Nee. Ja, een pet en een bril. Ja. Ja. Verder hadden ze het niet. Ja.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 ja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 Waardoor dus gewoon bij een volgende race, of een nieuwe kooi, of er erheen niet. Ja dus... precies, want in het begin van de jaren zestig was het, uh, je kwam naar het circuit met een auto, je plakte er een nummer op en je ja, zette iets van de helemaal op en je, en op rijden. En, uh, je ja. mocht rijden. Ja, en je dus... moest rijden en er werd gewoon met de hand geklokt en zoek het maar uit. Ja, en dat zijn wel anders dan, anders dan tegenwoordig. In. op die banen werd uh, dermate uh, vaak burenruzies, <laughs> zoals we het noemen, uitgevochten.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 Ja, maar dat is wel de veiligheid de, eruit. Dan is de, de, de, de, de, de is er er uit, helemaal ja. uit. Nou, die heeft een dermate zware boete gekregen. Dat, die doet dat nooit meer. Ja, precies. Dan letten ja. jullie dus er zegt op. Jullie ja. houden ook een soort logboek bij van ja, de raceauto. Ja ja ja, ja, ja, ja. En gewoon als er wat gebeurt, dan, dan noteren we dat gewoon meteen. Ja. En het gaat tegenwoordig natuurlijk de met die computers. Is het allemaal een was en neus geworden? Want ze, ze zetten het op een usb stickje en het is. Uh, aan in de ogen.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 Toen ja, was het zand wat... nog zo heet dat je er eigenlijk bijna niet op kon ja, voor lopen. Voor alle duidelijkheid, magnesium als het eenmaal brandt, brandt het ook onder water. Maar je ziet het niet. Ja. Ja, je ja. Ziet het niet. Ja. Ja. Je kan in principe alleen maar met wat water geblust worden, maar ja. dat, dan gaat het nog heel moeilijk. Ja. Ja, het is heel, heel, heel ingewikkeld. Is dat, ja, he? ja, het is een heel ingewikkeld ja. uh, procedé. Nou ja, en dan ga je natuurlijk nog verder. Dan ga je naar de Roger Williamson, die in 1973 verongelukt. En nou, dat, dat beeld kennen we allemaal. Dat, dat, dat weet iedereen, hoe dat ja. allemaal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 ook overleden is, doordat ze benen weggeslagen werden. Ja, ja dat zijn allemaal van die dingen. Dat maar we hadden in die tijd echt uh, beperkingen in onze veiligheidsverzuur. Ja, nou, en vanaf je, dat moment met Roger Williamson, in 1973, zijn we begonnen met, uh, met, uh, met uh, BMW's. daar komen we zo nog even op. David Purley was de man die hem probeerde te redden. Hij heeft ja. daar ook een OBI in Engeland voor gekregen destijds. Ja. Ja. Uh, ja. ja, een aantal jaren later volgde volg, volg, volg David Purley. Het is tijd voor even wat muziek. Vrolijke muziek graag van, uh, van Cor. Mooi lekker stukje muziek hier in Oud-Zandvoort. Andrew Powell en and de Philharmonica Orchestra, zoals het zo mooi heet. Christopher en of En dat is allemaal muziek van Anne Alan Parsons. Mooi, mooi stukje ja, opzwepende muziek. Opzwepende muziek uh, wij zitten terug in de studio bij uh, Paul Eldering. En we praten met hem uh, inmiddels over de jaren 70 en de veiligheid uh, op het circuit in Zandvoort.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 Hoofdpersonen geweest. Dat was in de jaren 70 een van Dat de, is in de, de... jaren na de zware ongelukken is dat ja. helemaal in het leven. Maar ook OKA officieel opgericht in 1962 en die hebben altijd gezorgd voor de, de marshals rondom ja. de baan, hè, de ja. baanposten. Ja. Ja. ja, En dan, uh, ja, die, die, die, die BMW's natuurlijk daar, ja. daar zijn maar Er toen... wordt heel weinig uh, gezorgd voor uh, vlagincidenten, uh, vlag, uh, laat ik zeggen, de... de, de, de, de uh,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 een Alfaatje of een simpka, <gacht> stonden ze in de boxen bij de Formule 1. We, nou, dat zijn situaties, dat kun je nou. ...onmogelijk meer voorstellen. Ja, ja, in de jaren 50 en de jaren 60... ...reden de Formule 1-auto's nog gewoon door ons antwoord heen... Ja, ja, ...naar de garage ja, bij ja, eh, ja, Davids onder andere. Ja, ja, ja, en in de jaren 70... Uh, ja, ...kon je nog echt bijna erin zitten... ...als je niet uitkijkt, maar ja, dat is allemaal over. Ik heb die, die, die, ja, natuurlijk. Ik heb die foto's dat, dat we in die, die, die Romney-loods... Kijk, een van, de, een van de... ...punten waar ik eigen zelf ...volledig heb ingezet... ...is het, het feit... ...dat die jongens van de Technische Commissie... ...bij stonden...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 Uit de personenwagen stikkertjes uit te delen. In ja. de. toen de, het de, de, de, de, de, de, de Marcel Albersstraatje heette het. Ja, kun je nagaan. Ja. We komen zo richting de jaren 90. We gaan even terug naar de, de muziek naar Kor.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 en dan heb je ook nog het achteruitrijden. race hebben we gehad. Ja. ja. Daar is een circuit niet voor. Truckreizen, daar, daar leent het circuit zich niet voor. Nee, dat moet je Er we... die mooi zijn, maar die ja. toch wel heel erg uh, gevaarlijk ja, dus, kunnen ja, zijn. Ja, ja. Ik uh... weet dat er nog een Zandvoortse uh, ondernemer, een Horika-ondernemer Hans Bank, uh, meegedaan heeft met het achteruitrijden. En zijn enige doel was de auto op zijn kop te gooien, op het rechte ja. stuk. Ja. Want op de bodem van de auto stond Oasebar geschilderd. Dat zal ik nooit ja. vergeten. Ja, ja, ja. Het is hem ook gelukt, hij is ook op de tv gekomen. Ja, dus ja. Een... Nou ja, maar goed, dat soort dingen ja. allemaal. En dan zeg ik dat, uh, daar ben je met de verkeerde veiligheid.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 Die is verantwoordelijk voor alles. Ja, en zeker ook de vrouw tegenwoordig. Want er zijn ja. flink wat vrouwelijke rusten. Ja. Ja, ja. uh, ja, nou, nou, de Ja, tegenwoordig trouwens kijk. ook heel leuk. Al, ja, een een mooi, mooi nieuwtje om te melden is dat er een vrouwen-equipe 24 uur van Dubai gewonnen heeft. Ja. Uh, ja. Een uurtje geleden gefinisht.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 Ja, Linda reist er niet meer. We wonen nog nee. wel hier in de buurt. Ja, Zingen we ja. nog wel vaak. Dus ja, ja. wel ja, ja. wel mooi in dit soort anekdotes. We ja, uh... gaan nog even een, een stukje muziek luisteren. Kijk even naar kort En uh, ik zou zeggen... Ja. Stap!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 We know it, not as we know it. Captain, yep. there's Klingons on the starboard bow, starboard bow, starboard bow. There's Klingons on the starboard bow. Scrape them off, you. Star trekking across the universe. On the starship Enterprise, under Captain Kirk. Star trekking across the universe. Slowly going forward, and things are getting worse. <laughs> you cannot change the laws of physics. Laws of physics. Laws of physics. <laughs> cannot change the. Worse that, Jim. Dad, Jim. Dad, Jim. Dad, Jim. It's worse that, Jim. Dad, Jim. Dad, Jim. Well, it's life, gym, but not as we know it. Not as we know it. Not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it. Not as we know it. Captain. blingles on the starboard bell, starboard bell, starboard bell. on the starboard bell, starboard you. change your script, Jim. I'll see you, Jimmy. Worse that is physics, Jim. Bridge to engine room.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 Waardoor het publiek allemaal kon bekijken hoe zo'n wagen in elkaar zat. En dat, dat, dat is prachtig mogelijk. Ja, dat is uh, inderdaad een hele mooie ontwikkeling. Ja. We krijgen dit jaar in 2013 weer een historische ja, ja, Grand Prix. We ja, het ja, ja, ja, ja. laatste weekend van augustus en... Uh,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 Alex werd in juli 2009 in de Somalische hoofdstad Mogadishu gekidnapt.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 De politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord eerder deze week op een prostituee in Groningen. Gisteren werd een compositietekening van de 44-jarige verdachte verspreid. Daarna kwamen tientallen tips binnen. Die hebben volgens de politie een nadrukkelijke rol gespeeld bij de arrestatie. Het 43-jarige slachtoffer werd dinsdag in een pand aan de vishoek gevonden.